In het zuiden van de VS is de tropische storm Lee afgezwakt tot een tropische depressie. Lee vormde een van de grootste bedreigingen voor New Orleans sinds 2005, toen de orkaan Katrina 80% van de stad onder water zette en 1500 mensen reisde. Vanwege Lee is afgelopen weekend in de Golf van Mexico de Amerikaanse olieproductie voor 60% stilgelegd. De schade in New Orleans is zeer beperkt. Het nieuwe kustverdedigingssysteem van de stad heeft het goed gehouden. Er zijn de laatste zes jaar betere dijken aangelegd en sterke pompen die het overtollige water kunnen helpen afvoeren. Buiten New Orleans zijn wel huizen ondergelopen, maar er zijn geen meldingen over doden of gewonden.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 De ETA heeft sinds 1968 meer dan 800 mensen vermoord... en tientallen mensen ontvoerd. De laatste doden viel anderhalf jaar geleden. Tennessee Rafael Nadal heeft op de US Open een persconferentie moeten onderbreken. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn... en gleed met een van pijn vertrokken gezicht helemaal uit zicht onder de tafel. Journalisten moesten de interviewruimte verlaten, het licht werd gedempt... en na tien minuten werd de persconferentie hervat... en liet Nadal weten dat hij alleen maar kramp in zijn rechterbeen had gehad. Nummer 2 van de wereld won eerder op de dag van de Argentijn David Nalbandian... en bereikte daarmee de vierde ronde van de US Open. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen droog. In het oosten zon en in het westen overwegend bewolkt. In de loop van de dag afwisselend buien en zonnige perioden... en veel wind uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond 19 graden. Morgen en ook de dagen daarna wisselvallig. Nou, weer bij Verkeersinformatie... 45 kilometer aan file, na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen, 6 kilometer. Er zijn drie rijstroken afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Dijlbeter omrijden via Gorkum. <coughs> Over de A15 en de A27. Dan nog de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Leusden, 7 kilometer. Goed nieuws voor ondernemers.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 Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the Speed of Yellow. DRL Express. Excellence. Simply delivered. Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen.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 en Lara Rensen. het is acht minuten over zeven. Starten de opstandelingen in Libië. Vandaag het offensief. In de woestijnstad Beni Walid. Dat is de vraag. De onderhandelingen met aanhangers van Gaddafi... voor een vreedzame oplossing zijn in ieder geval mislukt. Zo meer daarover. Eerst naar die grote kraak bij Diginotar en de gevolgen die het heeft voor ons internetgebruik. Facebook en Twitter, Yahoo en Skype. Die netwerken blijken allemaal getroffen... door de Iraanse hek op het Nederlandse bedrijf DigiNotar. Het bedrijf verzorgt de veiligheidscertificaten voor allerlei websites. Zo'n elektronisch certificaat geeft aan dat de bezoeker op de originele site is. Met die certificaten zijn ook overheidssites als DigiD beveiligd. En heeft een lijst van 50 getroffen sites in handen. Iraanse hackers kraakten niet alleen de veiligheidscertificaten en vervalsten die... maar ze verspreiden ook software... waardoor ze nog gemakkelijker aan persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen komen. Ja, op het eerste gezicht lijkt de hack vooral ernstige gevolgen te kunnen hebben... voor Iraniërs die tegen hun regering zijn en zo gemakkelijk kunnen worden ontmaskerd. Maar er is wel meer. Rachel Marbus is ICT-jurist en bestuurslid bij het Platform voor Informatiebeveiliging. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Als nu wordt vermoed gaat het uh, de Iraanse hackers alleen om het vinden van dissidente Iraniërs. Um, ja, dan zijn de gevolgen voor ons Nederlanders toch um, verder niet zo groot. Behalve dan dat we een paar overheidssites nu even niet kunnen gebruiken. Of is het groter dan dat? Nou, het is uiteindelijk veel groter dan dat. Uh, wat er gebeurt op het moment dat uh, zo'n certificaat uh, niet betrouwbaar blijkt... is dat er een stukje vertrouwen weggehaald uh, wordt in de communicatie... Uh, hey, je moet het zien als een soort paspoort. Uh, hey, wij communiceren met die website en wij denken dat het echt die website is die het is op dat moment. Omdat er een certificaat is aangemaakt die zegt uh, dat dat zo is. En op het moment dat iemand uh, zelf een vals certificaat kan aanmaken. Uh -huh. uh, dan kan die zich dus uh, op allerlei wijze voordoen als verschillende soorten websites. Ja, nou, dus dan weet je, je als hebt, ja. dan weet je als gebruiker niet zeker dat de site waarop je je op dat moment begeeft ook echt de site is waarop je zou willen zitten? Absoluut, absoluut en uh, nou ja, dat impliceert uiteindelijk dat je gewoon uh, te maken hebt met een enorme vertrouwensbreuk in uh, de veilige communicatie op internet. En dat heeft niet alleen zijn weerslag uh, of voor die ene uh, site waar je op dat moment met de overheid misschien communiceert. Maar dat is uh, veel breder en uh, veel groter. En gisteren is ook gebleken uh, bijvoorbeeld dat er wel uh, 530 uh, certificaten op dit moment uh, uh, niet betrouwbaar blijken te zijn geweest. Ja, en dan uh, gaat, dat, uh, ja, ja. Mevrouw Bauer, gaat het dan echt om het vertrouwen of is ook aan, inderdaad aangetoond dat het niet veilig is? Uh, nou ja, wat, wat uiteindelijk is, is dat die communicatie dus niet veilig te achten is. Juist omdat je niet zeker kunt zijn dat je communiceert met wie je denkt dat je communiceert. Dus ja, dan is op dat moment ook uh, de veiligheid in het geding. En uh, zoals je uh, weet, nou ja, hè, in eerste instantie ging het voornamelijk om uh, uh, zaken die vanuit Iran afkomstig zouden zijn geweest. In hoeverre dat allemaal precies zit, daarover kan ik op dit moment ook geen uitspraken zijn, doen omdat het rapport nog niet helemaal daar in de openbaarheid ligt. Maar wat wel duidelijk is, is dat het verstrekkende gevolgen heeft voor de communicatie van iedereen op het internet. Dus je en voornamelijk omdat het zo lang ook verborgen is gehouden dat er een hek is geweest. Ja, dus je geeft misschien je belastinggegevens door aan iemand die niet de Belastingdienst is? Dat zou kunnen Realisisch gebeuren. Zou, zou dat zou kunnen gebeuren. En uh, wat je hebt gezien met Gmail is dat in ieder geval gebeurt uh, dat die communicatie onderschept is. En uh, dan moet je het zo zien als ik stuur een e-mailbericht aan bijvoorbeeld mijn moeder. En ik denk dat ik ondertussen met mijn moeder communiceer. Maar daartussenin kan een partij gaan zitten. In uh, de informatiebeveiliging noemen wij dat een man in the middle attack. En die kan dat bericht onderscheppen en die zou dat bericht zelfs kunnen veranderen. Dus het bericht wat mijn moeder van mij ontvangt... kan wel eens een heel ander bericht zijn dan het bericht dat ik verzonden heb. Hmm. Zat dit er aan te komen, mevrouw Marbus? Want um, het lijkt er wel een beetje op... alsof we um, zijn gaan varen met de deur open, met internet. Ja, nou ja goed, uh, die woorden zou ik niet uh, helemaal durven gebruiken, maar in zoverre uh, laat dit wel zien dat het systeem van vertrouwen wat wij op dit moment nog in werking hebben, dus waarin we werken met zo'n derde partijen uh, waarop we vertrouwen zoals bijvoorbeeld meer een diginoter, dat dat uh, zeker wel aan herziening toe is en dat we echt moeten gaan nadenken op dit moment met uh, de hele informatiebeveiligingscommunity, uh, hoe wij opnieuw die vertrouwenslaag goed kunnen inrichten... en uh, wat wij daaraan moeten veranderen met z'n allen. Maar minister Donner, verantwoordelijk minister... minister van Binnenlandse Zaken, uh, zegt... binnen twee weken heeft hij die sites beveiligd. Kan hij dat dan wel waarmaken? Um, uh, nou, laat ik zo zeggen. Ik vermoed uh, dat ze daar hele kundige uh, personen op hebben zitten. Sterker nog, dat weet ik ook wel zeker. Uh, en wat dat betreft, uh, dat ze op dit moment ook ingegrepen hebben en het management van DigiNoder hebben overgenomen uh, en uh, goed onderzoek hebben laten verrichten, uh, ja, dat, uh, dat stemt zeker tot, uh, tot vertrouwen dat er wel uh, schade ingeperkt kan gaan worden. Maar tegelijkertijd zegt u eigenlijk, volgens mij, uh, er wordt ook weer opnieuw gebruik gemaakt van dat soort veiligheidscertificaten en bedrijven die die afgeven, dus je zit nog steeds ja. met hetzelfde probleem en hetzelfde systeem en dat moet veranderen, zegt u? Ja. Absoluut. Uh, dat systeem, uh, blijkt nu, is gewoon heel erg kwetsbaar en uh, het, het systeem bestaat al een hele tijd. En inmiddels zie je dat we gewoon, uh, ons hele leven uh, is bijna afhankelijk van het internet en communicatie via het internet. Het is een vitale een van de belangrijkste infrastructuren ja. die we gebruiken nu. Ja. Absoluut, absoluut. Uh, op het moment dat daar geen vertrouwelijke communicatie overheen meer kan, uh, dan zul je zien dat er een hele hoop zaken gewoon uh, onmogelijk worden en uh, niet meer vertrouwelijk uh, gecommuniceerd kan worden. En dat heeft verstrekkende gevolgen. En dat betekent dus dat het van wezensbelang is dat uh, zaken op orde gesteld worden. Ja, en snel ook, hè? want die inbraak was op 19 juli bij ja. DigiNotar. En uh, nu pas horen we van de minister, of afgelopen ja. weekend dan. Is dat snel genoeg? Uh, nee, absoluut niet. Uh, wat je ook, uh, denk ik, uh, zult zien nu is... Uh, dat er een hele grote roep gaat uh, komen om snelle wetgeving... voor het verplicht melden van datalekken... Op dit moment uh, heb je al een meldplicht voor internet service providers en uh, telecommunicatiebedrijven. Dat op het moment dat er uh, sprake is van een lek bij een bedrijf en er is, uh, zijn gegevens van personen in het geding, dan moeten zij dat gaan melden. Dat wat gebeurd is. En uh, is er sprake van een ernstig lek? dan zal het uiteindelijk ook in de openbaarheid gebracht moeten worden. En uh, dat zal ook redelijk snel gedaan moeten worden. Nou, die meldplicht die geldt nu nog maar voor uh, een heel beperkte groep uh, bedrijven. En uh, uiteindelijk is het de bedoeling, en dat is ook toegezegd... dat daar een brede meldplicht komt. Dus dan uh, is het zaak uh, dat de wetgever daar snel actie op onderneemt... zodat ook dit soort hacks snel in de openbaarheid komen. ICT-jurist Rachel Marbus, dank u wel. Bestuurslid bij het Platform voor Informatiebeveiliging. We gaan erover door over dit uh, internet.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 Ceval Islam de schuld van de mislukte onderhandelingen. His understanding is that the ceasefire negotiations were going well until Saif Gaddafi, his brother's angry speech, as he described it, just a couple of days ago. That's when he said the negotiations ran aground.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 Grote oploop, uh, wij kwamen net aanrijden. En uh, een zwarte man werd uit een auto gehaald. You were taking from a car? Ja, yeah, I, was, I, I, was, I was in public taxi. I'm coming from Medina. Yeah. So, as I was coming, they stopped the car. Yeah. They asked the nationalities. I give them my passport. Hij kwam dus aan in een taxi en hij werd eruit gehaald. Ze hebben zijn paspoort bekeken. Hij komt uit Niger. Hè? En hij kreeg ontzettende klappen trouwens ook. Mee. Want hij verzette zich ook wel.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 Het dadelijk opnieuw een gevoelige tik voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Haar partij verloor opnieuw bij deelstaatverkiezingen. Hoort u dus zo meer over? Isma's Hoorhoed is op de weg, John Bakker. 75 kilometer aan file, dat is ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel een paar opvallende, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Beest en knooppunt Everdingen, 8 kilometer na een ongeluk. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten... Verkeer vanuit Den Bosch richting Utrecht kan dan ook vanaf knooppunt beter gaan omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. En ook veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en de afrit Maren 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, CDU en de liberale FDP hebben de Duitse deelstaat mecklenburg voorpommeren een gevoelige nederlaag gelegen. FDP, op federaal niveau de partner van CDU-CSU, zit na de verkiezingen zelfs niet meer in het parlement van mecklenburg voorpommern Verkiezingen werden gezien als test, opnieuw een test voor de regering van kanselier Merkel. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn, een test met negatief resultaat. Hoe hard komt deze klap nou weer aan in Berlijn? Nou ja, het is vooral de zoveelste nederlaag in die deelstaat. Waar dit, jaar zes, dit was de zesde deelstaatverkiezing dit jaar. Um, over twee weken komt de laatste, de zevende, in Berlijn. Ook daar ziet het er dus niet goed uit voor de CDU. Dus het bevestigt langs brand de trend. He. In het begin kan nog toeval zijn dat je zegt dat het ligt aan regionale kwesties. Maar nu is eigenlijk wel duidelijk welke kant het opgaat. Dat geldt nog des te bitterder eigenlijk voor haar coalitiepartner. Je zei het al, de liberalen die nu niet meer in het parlement komen... in Mecklenburg-Vorpommern, um, omdat ze onder de kiesdrempel blijven van 5%. Dat is ook in andere de Deelstaten al gebeurt. Dus die partij moet zich langsband wel afvragen wat daar nou mis is. Dat vragen ze zich trouwens ook de hele tijd hardop af. Daar ligt het waarschijnlijk ook aan. En aan de andere kant, de partij die in Mecklenburg-Vorpomment regeert, de SPD, daar pakt het heel goed uit. Uh, die kan blijven regeren, hebben er 6% bij gekregen terwijl ze regeren. Ook dat bevestigt de trend dat het goed gaat met de sociaaldemocraten. Ook met de Groenen die zijn er nu voor het eerst ingekomen. Daarmee voor het eerst in de geschiedenis van de Groenen zitten ze in alle 16 deelstaatparlementen in Duitsland. Dus ook voor de oppositie in Berlijn, die die daar nu in het Noordoosten regeert, gaat het gewoon erg goed dit jaar. En de extreemrechtse NPD heeft het gered in mecklenburg voor hoe moeten we dat zien? Is, is het dan een verrassing geweest? Nou, dat was erg spannend. Vijf jaar geleden uh, haalden ze ruim 7 procent... dus duidelijk boven de kiesdrempel. De andere partijen hadden het nu allemaal in hun programma... en in hun campagne opgenomen. Naast de inhoudelijke kwesties natuurlijk waar ze campagne voor voerden. Ook als, eigenlijk als programmapunt dat de NPD er nu niet meer in mocht. Maar de NPD heeft het toch gehaald, een paar procent verloren... maar net genoeg om boven die kiesdrempel te blijven. Dat is een hele grote meevaller vooral voor de NPD... die keihard campagne heeft gevoerd, uh, vooral op het platteland. In sommige plaatsen zag je bijna geen andere posters dan die van de NPD... Uh, Vooral ook omdat deze partij diep in de schulden zit. Dus op deze manier houdt ze toegang tot subsidies die je nou eenmaal krijgt... voor partijen die in het parlement zitten. En het is heel bitter voor de andere partijen. De, de premier van de deelstaat, Sellering... SPD, die dus nu door, door kan regeren, Hij heeft gisteravond ook meteen opgeroepen... om nou echt werk te maken van een wettelijk verbod op die partij. Maar het ligt juridisch erg ingewikkeld om een partij te verbieden. Dus die discussie zal de komende tijd weer volop doorgaan. Ja, Wouter, je zei het net zelf al, FDP heeft al bijna helemaal geen basis meer in het land. Uh, CDU-CSU krijgt ook forse tikken, gaat fors naar beneden. Nou kun je zeggen, dat is maar in de deelstaten. Maar heeft Merkel daar in Berlijn uh, dus nationaal ook last van? Ja, daar heeft ze veel last van. Vooral omdat haar achterban daar last van heeft. De, de mensen in het parlement, in de bonddag... hebben toch al, altijd hele sterke wortels in de provincie. En zo'n sterk signaal van onvrede en, en ja, eh, angst vanuit de onzekerheid... vanuit de provincie, dat is toch heel belangrijk. Eh, het, het kan niet anders of deze uitslag wordt toch ook gezien... als een soort afrekening, vooral voor het beleid rond de euro... die miljarden die Duitsland aan Griekenland en andere landen betaalt. Daar is gewoon steeds meer verzet tegen. Dus het is een heel slecht begin voor Angela Merkel in deze week... Een belangrijke week voor haar. Vanavond bijvoorbeeld komt Van Rompuy langs, de voorzitter van de Europese Raad, morgen onze eigen minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Uh, er komt gure wind uit Karlsruhe van de rechters die woensdag uitspraken doen over de bezwaren die mensen hebben ingediend tegen de hulp voor Griekenland. Dat wordt een hele spannende week en als haar achterban, als de mensen in het parlement steeds meer signalen krijgen, zoals deze uit de provincie, dat mensen dit niet meer willen, dit beleid, wordt het voor Angela Merkel steeds moeilijker om ja, haar Europese rug recht te houden, ondanks alle wat hoge bezoek uit Europa, wat steeds maar langskomt hier in Berlijn... op audiëntie, zal zij het steeds moeilijker hebben om dat, om dat vol te houden. Door Onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Zes minuten voor half acht. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend bij een bijzondere vrouw. Ze is gespecialiseerd als advocaat in merkenrecht. Maar ze rijdt ook een Harley Davidson. Joris, ben je onder de indruk? Ja, enorm onder de indruk. En ook van die motor die niet zwart is. Die is uh, wit. Uh, ik zou het roze noemen, maar is het, is, heet dat officieel ook roze? Ja, het is wel roze. Hard roze. Ja, aan, aan, aan de voorkant het spatbord, om het maar zo te noemen. En geen leren tassen aan de achterkant, maar uh, ja, dit is gewoon hard plastic, denk ik. Die koffers. Beetje ja, voorzichtig. Oh, sorry hoor, een beetje voorzichtig. Uh, en, en, en, en, en glimmend, uh, dat wel. In de garage, uh, naast het huis, de garage, waar een bar is... waar alles, uh, allerlei uh, verwijzingen naar Harley Davidson uh, staan... Uh, staan die twee motoren hier. Eentje van u en eentje... Van mijn man, ja, klopt. En die man kwam je ooit tegen als uh, ridder op het zwarte paard? <laughs> nou, we hebben elkaar op een andere manier leren kennen... maar uh, toen reed hij al motor en uh, dat was voor mij wel het duwtje in de rug... om ook te gerijden, want ik heb vroeger altijd bij mijn vader achterop gezeten... dus ik wilde vroeger al... Uh, zelf gaan rijden. En toen, uh, ja, toen was het helemaal bekeken natuurlijk. En uw vader had een midlife crisis en toen dacht hij... Nee, hij, hij reed al wat eerder. Uh, eerst een, een andere, een, een Russische motor met zijspan. Uh, mijn vriendinnetje en mij altijd naar de stad brengen, dat is hartstikke leuk. En toen kwam hij een keer thuis in 1994, weet ik nog goed, uh, met zijn Harley. En uh, uh, ja, hij kwam thuis en ik zei meteen, van, ja, die motor wil ik ook ooit rijden. En dat, uh, nou, dit is hem. En nou bent u gespecialiseerd in merken. Ja, hij staat hier gewoon. Ik, je zou bijna denken van hij gaat op een gegeven moment vanzelf aan. Maar dat gaat u zo proberen. Ja, nou, ben, je, ja. Ja. Uh, nou bent u gespecialiseerd in merken en auteursrecht. Mm -hmm. Het merk Harley Davidson. Um, nou ja, daar valt nog wel wat aan te, um, wat aan te verbeteren. In ieder geval ja, het beeld wat erover uh, over, over bestaat... Ja. Nou, vindt u het een hele fijne motor? Maar je kunt ook zeggen van, ik vind motorrijden gewoon leuk. Doe mij een uh, Kawasaki of zoiets dergelijks. Nee, dat is zeker waar. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het begint met het motorrijden. Ik, ik vind mezelf ook een motorrijder. Maar ik ben, ja, plat gezegd gewoon verliefd geworden op een Harley Davidson. Uh, de look van het ding, uh, maar ook het geluid. En toch wel het hele belevingswereldje eromheen. Want uh, dat is denk ik uh, een van de weinige merken die dat, uh, die dat echt goed heeft. Daar zit een, een hele wereld achter. Met uh, nou ja, le leuke evenementen. Uh, vrienden maken, gezellig. Uh, geen rotzooi. En, uh, en, en juist gewoon veel, veel plezier met elkaar maken. Ja, nou, zullen we het dan toch maar doen. De deuren zijn, uh, zijn open. U weet het niet zeker, want u bent de afgelopen weken met de andere dingen bezig uh, geweest. Knopje aan, aan het stuur. Even gas geven, want... Even gas geven zonder dat er uh, gas te geven valt. U gaat erop zitten. We gaan het proberen, denk ik. <lacht> En dat gepruttel, dat is het. Dit is het. Hij is nu nog niet echt warm, dus hij moet nog wat hoog lopen. Maar dit is wel uh, dit is een mooi geluidje, toch? Je gaat er ook anders bij kijken. Is dat zo? Dat is zo. Nou ja, dit maakt mij wel gelukkig. En vooral zo'n uh, morgens vroeg. Ja. Ik weet niet of de buren er heel blij mee zijn. maar. Weet ik Dat kunnen we ze niet vragen, want dan komen die over de herrie, komen er niet over de herrie heen. Al oh, wat mooi. Kom, we laten het gewoon nog. We gaan er gewoon een tijdje naar luisteren. Ja. Mooi geluid. We horen vanochtend nog meer van, van Joris van den Kerk. En straks gaan we naar Den Haag. Want ook daar is de vakantie voorbij. De politiek gaat weer aan het werk. Goedemorgen, ondernemer. U kent de verhalen wel van de energiebranche. Het kan beter, groener en goedkoper. U houdt uw twijfels.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 Het strijd om Benny Walid, kan elk moment beginnen. en Pvvr Graus had vervolgd moeten worden, vindt het OM. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben de Jong. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar om de woestijnstad Benny Walid aan te vallen. Onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgave zijn mislukt. Het nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking als de stad met geweld moet worden ingenomen. In Beni Walid zouden twee zoons van Gaddafi zich schuilhouden. Gaddafi's zoon Safe al Islam zou afgelopen weekend zijn gevlucht, zegt een onderhandelaar van het nieuwe bewind. Uh, Safe al Islam, according to my sources, which was 100% he left, and he was sighted there. When did Safe leave? He left yesterday. And where did he go? Uh, to the south. To Sabha? We don't know. To the south. De onderhandelaar is er zeker van dat de bekendste zoon van Gaddafi naar het zuiden van Libië is gevlucht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 Volgens de OM heeft Graus onder meer de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen. Toch wordt hij niet alsnog vervolgd, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Graus spreekt de beschuldigingen tegen. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat hij Graus gelooft... en dat de brandpuntenuitzending daar niets aan verandert. President Obama heeft de staten die zwaar zijn getroffen door de orkaan Irene... federale hulp beloofd.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 In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. De winnaars waren de Sociaaldemocraten en de Groenen. De Christen-Democraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat van 28 naar 23 procent. CDU-voorman Cafier feliciteerde de SPD met de overwinning. Natuurlijk zit aan deze stelle dat mijn gelukwens Erwin Sellering en de SPD gilt, die als Wahlsieger uit deze. Waalabend Het verlies was nog groter voor de liberale FDP. Die partij zakte van bijna 10 naar 2,7 procent. En de pers keek raar op toen tennissen Rafael Nadal op de US Open een persconferentie onderbrak. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn, kneep in zijn ogen en gleed langzaam van zijn stoel onder tafel. Om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 We lijken ineens de herfst in te gaan met bewolking, veel regen en vooral veel wind. Nou, we hebben in verkeersinformatie nog geen 100 kilometer aan file. Toch wel wat minder dan gebruikelijk op een maandagochtend. Een paar opvallende. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Beest en knooppunt Everdingen, 9 kilometer na een ongeluk. De weg is daar nog steeds afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan dan ook bij te omrijden... vanaf knooppunt via Gorkum, over de A15 en de A27...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1 of via onze website nos.nl. We naar Den Haag, want ook daar komt een eind aan de natte zomer. Met vooral veel regen. En regen en kritiek op premier Rutte. Hij deed van alles fout. Dat was het goochelen met de miljarden voor Griekenland. Daarvoor kwam zelfs de Tweede Kamer tussentijds terug van vakantie. Maar nu is dat reces definitief voorbij. We gaan met de politiek redacteur Joost Vullings eh, vooruitblikken. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Hebben ze er zin in, in Den Haag? Ja, ze hebben twee maanden zich moeten inhouden. En... Als ze vakantie krijgen zijn ze altijd heel erg moe, maar nu hebben ze er allemaal weer zin in. Hoewel een aantal Kamerleden best tegen morgen zullen opzien als ze weer de pers te lijf gaan lopen. Ik denk aan Dion Gouws of Mariko Peters. Het zijn alle twee naren het nieuws geweest, maar die andere 148 Kamerleden hebben er heel erg zin in. Ja, over en zo duidelijk nog iets meer, uh, Joost. Maar uh, wat wordt nou het thema de komende tijd? Ja, de, de euro, de euro en nog eens de euro. En natuurlijk zal het ook gaan over de bezuinigingen en de, de missie in Koenders. Maar ja, die euro is toch wel zo'n belangrijk dossier. En zeker als het gaat over bijvoorbeeld het verhogen van het noodfonds... of de overdracht van meer zeggenschap naar Brussel. Dat zijn echt punten waar iedereen knap nerveus van wordt. Dus dat debat zal heel belangrijk worden het komende jaar. We laten dit weekend in de Volkskrant dat minister De Jager eh, af en toe wakker ligt van eh, het eh, euro-dossier... Um, is het ook een hoofdpijndossier voor premier Rutte? Ja, dat is het zeker. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk zijn eerste krasje opgelopen... doordat hij niet uh, goed kon rekenen of bewust niet goed kon rekenen met al die miljarden. Maar het is ook zelfs lastig binnen zijn eigen partij. Want de VVD-kiezer is heel erg euroceptisch. Maar bijvoorbeeld de VVD-aanhang uh, bij alle multinationals, die, die, die topmannen en topvrouwen daar... die zijn juist heel erg pro-euro en... en, en en pro-Europa, die lopen ook de deur bij hem plat. Eh, en, en ze zijn ook wel een beetje geschrokken bij de VVD eh, deze zomer. Want eh, Sibrand van Haarsmaar Buma, de fractievoorzitter van het CDA, gaf een interview deze zomer in de Volkskrant. En hij klonk denk ik wel heel erg pro-Europees. En dat hadden ze niet verwacht bij de, bij de VVD. Want ze zijn bang dus dat het CDA steeds pro-Europese gaat worden. En aan de andere kant zit de PVV, die niets van Europa moet hebben... nou, dat, dat is een soort politieke spegaat. Daar hebben ze helemaal geen zin in bij de VVD. Kan dat leiden tot een breuk tussen VVD, CDA en PVV? Uh, nou ja, een breuk is natuurlijk... Uh, dat, dat is nog heel ver weg. Maar wat wel inderdaad heel erg opvallend is, Marcel... dat je voor het eerst mensen daarover hoort praten. Ja. Als je er naar vraagt natuurlijk. Die zeggen, ja, dit is inderdaad wel heel erg lastig. En... Als, als een dossier tot een breuk kan leiden, dan is het dit dossier. En dat klinkt wel anders dan voor het reces. Want dan was het altijd heel vrolijk, we gaan de eindstreep halen. En daar komt nu toch wel uh, verandering in. Uh, kijk, het is natuurlijk zo, ze hebben afgesproken met de PVV. Die, die, die partij mag de eigen Europalijn uh, uitvoeren. Uh, maar ja, ook voor Wilders kan het gaan wringen. Want Wilders kan wel blijven roepen, ik ben het er niet mee eens. Maar ja, dankzij hem zit dit kabinet er. En als dit kabinet straks bijvoorbeeld veel bevoegdheden naar Brussel gaat overdragen... ja, dan maakt hij dat wel mogelijk. En dat is voor zijn achterban een nachtmerrie als dat gaat gebeuren. En je ziet nu al dat de oppositie dat ook iedere keer zegt. Hè? We, dit Rutte-beleid is er dankzij Wilders. Dus dat is voor hem niet fijn. En dan, dan komt hij toch echt in de problemen. Maar het is voor de VVD en CDA ook hartstikke lastig. Ze zijn afhankelijk van de PvdA, D66 en GroenLinks. Paars plus, zeg het maar. En die partijen die gaan natuurlijk ook eisen stellen... voor een voor steun aan het eurobeleid. Dus dat is gewoon heel erg lastig. En je kan eigenlijk concluderen dat op dit moment... Uh, als het aankomt op het buitenlands beleid, de euro in Europa... Rutte gewoon in de, in de verkeerde coalitie zit op dit moment. Goed, nou, uh, tot zover de euro. Daar gaan wij nog heel lang over doorpraten, vermoed ik, de komende maanden. Uh, we moeten het ook nog even hebben over de kwestie Graus. Het Openbaar Ministerie vindt dat er een verkeerde beslissing is genomen in 2003... door pvv kamerlid Dion Graus niet te vervolgen... voor bedreiging en mishandeling van zijn vrouw. Daar is het OM wel wat laat mee, lijkt mij. Ja, ik, ik heb gisteren die uitzending gezien. Het komt ook omdat dus de, de, de ex-vrouw van Dion Graus uh, uh, pas na vier jaar een klacht heeft ingediend. En toen is men, is, het, is men het gaan bekijken. En nu is men tot deze conclusie gekomen. Maar vandaar dat men daar dus wat, wat laat mee is. Joost Vullings, hoorde u vanuit Den Haag. Gaan we door naar Tom van Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de voor-Elta, laten we er maar eens mee beginnen. de ja. gisteren. Twee Nederlanders lieten zich daar nadrukkelijk zien. Bauke Bollema en Wout Poels. Om met die laatste te beginnen. Die ging wel heel erg. Uh nou, soepeltjes, voor zover je daar met 23% stijgingspercentage over kunt spreken, naar boven. Hoe ver kan hij komen? Ja, hoe ver kan hij komen? In, in deze uh, Vuelta staat hij nu tiende, na inderdaad een prachtig uh, weekend... waarin hij uh, dus tweede werd, met name gisteren op die Angliru En dat was een afschuwelijke klim. Ja, daar moet je eigenlijk niet eens aan denken dat je daarop moet. En uh, ja, het geeft aan uh, dat deze pools die uh, ook een heel goed voorseizoen had... in de Tour helaas vrij snel uh, ziek moest afhaken... ook dat hij ook over echte klimmersbenen Beschikt, hoor. Dus met Mollema, met Kruiswijk, met Poels, met Gezing. Natuurlijk heeft Nederland langzamerhand weer echt een beetje klimmersgeneratie. Kunst is natuurlijk nog om dat over drie weken te doen. Poels heeft in het begin van de Vuelta wel wat tijd laten lopen. Neemt niet weg dat hij nu tiende staat. En ook hij eh, met een groot oog naar de toekomst kan kijken. Het verhaal is dat hij ook overigens naar de Rabo-ploeg zou gaan volgend jaar. Dat moet allemaal mm -hmm. nog blijken. Maar daarmee eh, krijg je wel een echte Nederlandse klimmersploeg langzamerhand. Dus wat dat betreft eh, was het een heel mooi weekend. Eh, uiteindelijk gaan we om de eindprijs toch waarschijnlijk niet echt meedoen. Nee, denk je dat hij überhaupt niet op het podium komt te staan, Mollema? Nou ja, Mollema staat na dit weekend, dat dus is natuurlijk helemaal niet slecht. Hè, want laten we daar niet raar over doen. Hij ging als zesde dit grote weekend in en hij komt er als vierde ja. uit. Maar na de etappe van zaterdag stond hij derde, maakte hij een goede indruk. En toen dachten veel mensen, nou wie weet, wie weet. Maar Kobo, de Spanjaard, was echt de sterkste klimmer dit weekend. Won ook de etappe gisteren en uh, gaat nu aan de leiding. Froome, waarvan iedereen maar denkt dat hij elke etappe... ...gaat wegvallen, houdt maar stand... Er staat op 20 seconden. Wiggins hadden we misschien nog iets meer van verwacht... ...dat op 46... ...en dan staat Mollema op 1,36... ...al 50 seconden van het podium af. Er is woensdag nog een uh, aankomstberg op... ...maar die is toch wat, wat kleiner en wat minder uh, ja, gevaarlijk... Zeg maar ...dan gisteren. Zijn er zijn nog wat ritten in het Baskenland, ...maar de kans op het podium uh, is niet zo heel groot meer. De kans dat die vierde gaat worden... ...en dat zou nog steeds een fantastische klassering zijn. Hoor. Dus we, we moeten heel tevreden zijn met deze jonge Nederlandse renners... ...maar er is altijd nog een stapje... te maken tussen goed en heel goed en dat zullen Mollema en Poels dan zeg maar in het komende jaar moeten gaan bewerkstelligen. Stapje gaan we nu ook even zetten, WK atletiek is afgelopen eh, met een wereldrecord voor Jamaica op de laatste dag 37 400 ste op de 4 x 100 meter mannen, hoe, hoe snel was dat? Ja, het was, het was zo fenomenaal om te zien. Omdat zo'n Vette natuurlijk, ook al heb je vier mensen die hard kunnen lopen. Het gaat ook altijd om het overgeven van dat stokje. Want dat is bijna beslissender dan de snelheid van, van de mensen. Maar toen Bolt als laatste uh, ja, daar, uh, dat stokje overnam. Ja, het was bijna ongelooflijk om te zien. Want het, het, het was net over twee races waren. Eentje van Jamaica en dan de rest die ging lopen hoe het, hoe het verder ging. Het was een, een prachtig sluitstuk. En Bolt die ook al de 200 meter had gewonnen maakte daarmee ook wel alles in één keer goed. En ja, ja, atletiek, een sport waar wij helaas nauwelijks in meedoen... maar het blijft toch wel een prachtige sport over de ja? afgelopen week. Zullen we het daar toch nog maar eventjes over hebben, ja. met Tom? Want uh, Nederland deed het gewoon niet goed, hè? Als dit WK iets zegt over de Olympische Spelen volgend ja. jaar... dan ziet het er gewoon niet goed uit. Nee, het ziet er niet goed uit. Wij hebben geen grote atletiek traditie. We hebben natuurlijk altijd eenlingen gehad... die voor prachtige prestaties in het verleden gezorgd hebben. Nu hadden we twee namen die we toch positief mogen noemen. Elko sint Nicolaas, die vijfde, werd op de tienkamp. En dat is echt een hele grote grote prestatie. En Daphne Schippers, die 19 is, een meerkamster op de 200 meter goed liep. En met de vrouwen Estafette werden negende geen geen plaats maar dat is toch nog wel heel goed en normaal. Maar daarnaast moeten we toch ook eerlijk zijn dat er een aantal mensen meededen die om allerlei uiteenlopende redenen na afloop kunnen uitleggen waarom het niet en vaak weer niet gelukt is. Er zullen echt keuzes gemaakt moeten worden en we moeten maar inzetten op die uh, ja, enkele mooie witte bloempjes die we in de atletiek hebben. En als we daar nou alles op zetten, dan hebben we misschien twee of drie hele goede deelnemers volgens ja, de Olympische Spelen. Dan houden we het daarmee top van het Hek. Het is niet je. anders. Helaas. Moet Griekenland nou uit de eurozone of juist niet? Binnen de VVD zijn er voor- en tegenstanders. Wie het beste verhaal heeft, hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. 37 files, 130 kilometer bij elkaar. Nog steeds ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden. Maar dan op de 2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... Tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 10 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer vanuit Den Bosch naar Utrecht kan dan ook bij te omrijden... vanaf knooppunt Dijl via Gorkum over de A15 en de A27. Dan nog de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Van Brinoordbrug Twee kilometer file, er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tja, moet Griekenland nu wel of niet uit de eurozone? En weer terug naar de drachme. Binnen de VVD zijn ze er niet uit. Twee kopstukken deden dit weekend uitspraken die haaks op elkaar staan. vvd eerlid en oud-eurocommissaris Frits Bolkestein... vindt dat Griekenland niet in de eurozone thuis hoort. Ik vind dus dat Griekenland niet thuis hoort in de muntunie. Eh, dat betekent dus dat ze daaruit moeten stappen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 als je maar lang genoeg doorgaat. Ja. Uh, dus ik vind dat uh, geen uh, goede ontwikkeling. Wij gaan eens eventjes horen van uh, iemand die hier verstand van heeft... wat het juiste antwoord is. Ivo Arnold, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wie, wie heeft er gelijk? Is het Bolkenstein of is het Zalm? Nou, ik schat uh, zal hem toch in als de iets betere econoom. Uh, maar ik, ik, ik vind zijn argumentatie niet zo sterk. Ik denk dat je vooral naar de Grieken zelf moet kijken. En ik denk dat zo'n exit van de Grieken niet in het belang is van de Grieken zelf. He, ongeacht of je nou een domino effect krijgt of niet, dat zullen we niet weten, totdat het gebeurt. Maar voor de Grieken is denk ik een exit slecht. Want zo'n devaluatie, wat Bolkestein graag wil, dat is maar een tijdelijk effect. Dat wordt snel weer ingehaald door inflatie. De schuldenbergproblemen die blijven, die moet je hoe dan ook oplossen. Linksom of rechtsom. En verder zal het bankwezen in Griekenland in elkaar storten. Maar, maar het daarover... allerbelangrijkste is, ja. denk ik, ja. nou, daarover, daarover nou, dat zegt dat, Als je eruit gaat. Ja. Daarover zegt Bolkestein: um, die munt, als de weer ingevoerd zou worden... die zou dan snel minder waard worden. Daar heeft hij het ook over, de devaluatie. En dat zou goed zijn voor de Griekse export. En op die manier kunnen ze zelfstandig geld verdienen. En dan zou daarnaast ook nog, nog inderdaad een deel van die schuld kwijtgescholden moeten worden. Ja, maar dat is maar heel tijdelijk. Want uh, als je dat doet, en Griekenland is een kleine open economie... dan importeer je ook meteen weer inflatie. Dan zullen de lonen weer gaan exploderen in Griekenland. Dus dat concurrentievoordeel loopt er zo weer uit. Maar het grootste probleem, dat wilde ik net zeggen... is toch dat met een exit je het hele hervormingsmomentum in Griekenland ver verliest. En dan denkt men weer de problemen op te kunnen lossen met het devalueren van de munt. En dan worden de echte maatregelen, zoals de hervorming van de overheidsfinanciën... van de arbeidsmarkt, die worden weer uitgesteld. Ik denk dat dat het grote lange termijn probleem is als je de Grieken uit de euro zet. En, je geeft aan, meneer Arnold, dat je niet met z'n allen daarachter staat. Is dat dan ook kwalijk? Uh, um, hoe bedoelt je dat? Nou ja, je laat één lid vallen. Eén lid komt niet mee en je laat het gelijk vallen. Ja, nou kijk, wat dat betreft denk ik dat er wel een politiek probleem is. Hè? En die trojka die nu uh, even vakantie heeft genomen van het beoordelen van Griekenland... Hè, ...zijn nu even naar huis, die zal moeten beoordelen of uh, wat er schort aan de Griekse inspanningen... ...of dat een kwestie is van overmacht, hè? Uh, of dat een kwestie is van onwil. En wat dat betreft heeft uh, Bolkestein denk ik wel een, een punt uh, met zijn Griekse exit... ...als er echt onwil is bij de Grieken om te hervormen... ...dan zul je op den duur toch niet kunnen verkopen dat we Griekenland steun blijven verlenen... Uh, ...terwijl ze de nodige maatregelen, de privatisering, de grotere belasting, niet willen nemen. Dus uh, ik denk dat een Griekse exit uh, niet denkbeeldig is. Het zou kunnen gebeuren. Ik denk niet dat het in het belang is van de Grieken. Ik denk dat het belangrijker is voor ze om een economie te hervormen... en een efficiënte economie te krijgen. Maar het zou kunnen gebeuren als de politieke elite daar... niet de maatregelen wil nemen die nodig zijn. Ja, Maar dan zouden er wellicht sancties moeten volgen voor Griekenland? Um, ja, of, of als ze echt niet willen hervormen... als ze niet willen privatiseren... als ze niet in hun eigen vlees willen snijden... dan denk ik toch dat uiteindelijk ze eruit zullen moeten... Ja. Bent u niet bang dat binnenlandse politieke um, kwesties hier een, een te belangrijke rol spelen? We hoorden het net al van onze correspondent in Duitsland. Angela Merkel is met de handen op de rug gebonden uh, door uh, de oppositie, door de binnenlandse situatie. Rutte regeert met de PVV uh, heigert in zijn nek. Zijn dat problemen uh, die te veel meespelen? die kunnen meespelen, vooral als de Grieken onwillig zijn om te hervormen. Kijk eens naar Ierland, kijk eens naar Portugal. Wat je ziet is dat het IMF daar geen problemen heeft. Men zegt dat alles oké okay gaat, de hervormingen gaan goed. Ik denk dat als we daar vooruitgang zien, als we zien dat de politici daar ook de pijnlijke maatregelen willen nemen, dan denk ik dat er wel solidariteit is bij de Nederlandse bevolking, bij de Duitse bevolking. Maar als de Grieken spelletjes gaan spelen, beloftes niet nakomen, ja, dan is het met het krediet van de Grieken snel gedaan, denk ik. Ook even naar het scenario dat uh, geschetst is door uh, Zalm dit weekend. Um, de is van levensbelang, zei uh, voor Nederland en voor de rest van Europa. Als die verdwijnt, uh, want dat verwacht hij uh, als bijvoorbeeld Griekenland eruit zou stappen, dan zouden andere probleemlanden uiteindelijk ook volgen, dan verbrokkelt de Europese economie en krijgen we een crisis waarbij de rampzalige jaren 30 verbleken, al dus zo. Is dat een reëel scenario? Nou, dat is een doemscenario en dat weten we niet uh, en dat speculeren. Aan de andere kant kun je wel zeggen dat een deel van de groei... Uh, met name ook van de zuidelijke landen in de afgelopen tien jaren... dankzij de euro tot stand is gekomen. En je ziet toch dat er uh, veel meer kapitaal is gevloeid... naar de armere landen binnen de eurozone. Dat die als gevolg daarvan uh, hebben kunnen groeien. Ze hebben niet al het kapitaal even goed uh, benut, helaas. Uh, maar je hebt uh, wel degelijk een grote groei in economische integratie gezien... in de eurozone en dat zet je dan toch wel op het spel. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Als Nederland, omdat we toch een handelsnatie zijn. Bent u overtuigd van de goede wil van de Grieken? Nee, daar ben ik niet van overtuigd. En, uh, maar goed, da daar moet je bovenop zitten. Wat dat betreft is het echt de taak aan de trojka van EU, ECB en IMF om goed te kijken. Nemen de Grieken de maatregelen die nodig zijn? De goede wetgeving? Gaat het goed met de uitvoering? Of uh, uh, ja, wordt er vertraagd en uh, worden de beloftes gebroken? En die zullen daar heel goed naar moeten kijken. En dan uh, de regeringen moeten adviseren of verdere steunverlening nog zinvol is. Maar hoe maar lang moet dat duren? Het is van een afstand heel moeilijk te beoordelen. Ja, op een gegeven moment moet je een knoop gaan doorhakken. En uh, wat dat betreft uh, zou ik zeggen, uh, als, als ze bij terugkomst in Athene in de komende weken, als ze er dan van overtuigd zijn uh, dat de Grieken de wil hebben om eruit te komen en de hervormingen door te voeren, ja, dan moet je doorgaan met steun verlenen. Maar als ze uh, zien dat die wil er niet is, ja, moet je op een gegeven moment toch ook zeggen, nu is het over en uit. En wat moet Nederland doen? De jager gaat uh, naar Duitsland toe om daar te overleggen. Dat zijn toch wel twee van de sterkste partners die dan gaan onderhandelen. Uh, Frankrijk moet natuurlijk ook niet uitvlakken. Wat moet de jager daar gaan gaan? afspreken in Duitsland? Ja, ik denk dat het van belang is dat, dat niet elke minister van Financiën zijn eigen geluid laat horen. Ik, ik denk wel dat het van belang is dat hij met de Grieken en met de andere regeringen een, een bepaalde lijn uh, richting Griekenland uh, overeenkomt, want wat je de afgelopen periode ook zag is dat de Grieken heel goed zijn in het tegen elkaar uitspelen van de diverse landen. We hebben, we hebben dat gezien in de onderpandkwestie met Finland, ja. dus één lijn, één blok vormen tegenover de Grieken en de Grieken echt duidelijk maken, jullie, jullie gaan de maatregelen uitvoeren of het is einde oefening. Dus ik denk die, dat die eenheid in de respons tegen Griekenland... dat dat nog het allerbelangrijkste is. Hoogleraar monetaire economie, Ivo Arnold. Hartelijk dank voor uw toelichting. En we hebben het uh, nog meer over deze belangrijke week. Opnieuw belangrijke week voor de euro na negen uur... met onze correspondent in Brussel. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. Volgens de Britse krant The Independent... was de Britse geheime dienst, MI6... betrokken bij een operatie om Sef al-Islam... een van de zonen van Muammar Gaddafi, te beschermen. Militante moslims zouden van plan zijn geweest Zeef al-Islam op Britse bodem te vermoorden. De Britse geheime diensten, die het complot tegen Scheef onderzochten, vermoeden dat het spoor naar Qatar leidt. De Independent maakt dit op uit geheime documenten die de krant heeft ingezien. In het AD een interview met ex-topmodel Talita van Zon. Ze kwam een paar weken geleden in het nieuws toen ze als kennis van de Gaddafi-familie niet langer veilig was in Libië. In het AD verklaart ze te zijn benaderd door de AIVD om informatie te leveren over Mohammed Gaddafi zelf. Dat verzoek zou zijn gekomen toen, begin dit jaar, Nederlanders per helikopter uit Libië werden geëvacueerd of ze op het verzoek is ingegaan, wil Van Zon niet zeggen. Dagblad Trouw schrijft dat er na de aanslagen van 11 september 2001... zeker twee Libische jihadisten naar Nederland reisden. Zo blijken uit geheime stukken die afgelopen vrijdag opdoken in Tripoli... en waar Trouw de beschikking over heeft. Zo gaan om twee mannen die lid waren van de Libische gevechtsgroep... een door de islam geïnspireerde verzetsgroep... die uit was op de omwerping van het Gaddafi-regime. Twee leden van deze groep zouden in Nederland zijn geweest... Eén op doorreis en de ander is er mogelijk nog steeds. Volgens de Telegraaf maken mensen uit de omgeving van koningin Beatrix zich zorgen om haar veiligheid. Nadat afgelopen zaterdag een verwarde man het woord nam tijdens een concert waarbij de koningin aanwezig was. Vroeger adjudant van de koningin merkte op... het koninklijk huis lijkt steeds vaker doelwit van allerlei gekken en niemand grijpt tijdig in. KLPD heeft inmiddels aan de NOS laten weten dat er geen intern onderzoek komt... naar het functioneren van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de koningin. De Volkskant schrijft dat de drie technische universiteiten in ons land... in Delft, Enschede en Eindhoven... 33 miljoen euro krijgen van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs. Ze krijgen dat geld om meer studenten binnen te halen en vooral ook binnen te houden. De universiteiten van Enschede en Eindhoven willen het geld vooral besteden... aan betere bacheloropleidingen. Daarnaast... Gaan gaat er geld naar digitalisering, extra wiskundeonderwijs... en het houden van intakegesprekken met nieuwe studenten. In een commentaar gaat de zuid Zeitung in op de verkiezingsuitslag... in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De regeringspartijen, CDU en FDP leden daar alweer een gevoelige nederlaag... terwijl het extreemrechtse NDP het opnieuw lukte om in het parlement te komen. Waarom lukt het maar niet om van deze partij af te komen? Vraagt de zuid duitse Zeitung zich af. Betere perspectieven op de arbeidsmarkt, burgerprotest, niets lijkt te helpen om de NDP definitief van het politieke toneel te krijgen. Er komt een nieuwe glossie. Volgend jaar september valt die bij u op de deurmat. De Evangelie-Glossie staat in het Nederlands Dagblad. Onder andere de EO en de Protestantse Kerk in Nederland doen mee aan een grote evangelisatieactie. Verschillende kerken en andere christelijke organisaties willen zich daarmee richten op spiritueel zoekende mensen die niet naar de kerk gaan. De glossie is een onderdeel van deze actie. Hier kregen Johannes Calvin en Antoine Bouda al een kerkelijke glossie. Precies tien jaar horen we deze tune nu, elke dag rond een uur of half zeven... al dan niet met het borst op schoot. Onder leiding van vooral Mr. Boulevard Albert Verlinde... en een hele legere royalty, misdaad en modekenners... trekt dagelijks de wereld van de ster aan ons voorbij. De website van RTL Boulevard is het grootste nieuws op dit moment... niet de eigen tiende verjaardag, maar... De nieuwste cd van Madonna. En die moet in maart uitkomen. Tot zover het mediaoverzicht. Straks meer over de veiligheid van websites. EK kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Finland, Nederland. Breed, breed, kuit, drie Jongens, <laughs> jongens, jongens. Jongen, wat een veergaloze doel. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Badery. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Het Baderie komt voor. De rain showers van Groen. Kijk op Baderie.nl Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen. Eén bedrijfsbrede aanpak voor zorg, gezondheidsmanagement, verzuim en inkomen...